Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound. eerste aflevering wordt dit van een podcastserie met de naam Heb een Mening. En um, niet zonder reden, want ik ben zelf ook vaak uh, op zoek naar meningen. Ik ventileer ook altijd heel graag mijn meningen... En ik laat me bij sommige hele moeilijke meningen... die niet altijd even makkelijk vallen. Graag ook ondersteunen door mensen met meer wijsheid... die erudiet door het leven gaan... en waarvan we weten uh, die moeten en kunnen het weten. En daarom uh, tegenover mij Erwin Compagne, klinisch ethicus. Moet je zo meteen maar even uitleggen mensen wat het is. En universitair docent. Je bent verbonden aan de intensive care... Uh, en uh, de afdeling ethiek en filosofie van de geneeskunde... van de Erasmus MC in Rotterdam. Dat betekent dus ook dat jouw collega's collega's uh, vaak ook in het OMT zitten hè ja, hebt... die direct mijn baas op de, van de IC. Gommers. ja dat is jouw baas ja ja wauw wow. ja. <laughs> die zag ik die aankomen ja. uh, dus uh, dat is geen aparte afdeling dus uh, nee nee nou we hebben wel een aparte afdeling ethiek uh, maar daar zitten de, de, de theoretische medische ethici. Ja. En ik ben uh, klinisch ethicus. Dus een beetje een straatvechter onder de ethici. En ik werk in de praktijk. Dus gewoon op een afdeling. Uh, gewoon vijf dagen in de week. Op, een, uh, op het intensive care. De grootste intensive care van Nederland. Maar heb je dan ook een kartbranche om een echt volstrekt andere mening te hebben? Of niet? Nou ja, kijk, ik, uh, uh, ik ben op aarde om uh, na te denken. Ja. Ik ben de hele dag aan het nadenken waar ik nu weer over ga nadenken. Ja. Uh, dus... Ja, buiten de box denken is natuurlijk ook de kracht. Want als er een ethisch probleem is, dan is het vaak niet zo rechtlijnig om te zeggen. Het kan niet zo rechtlijnig denken. Het is niet lineair denken. Het is de werkelijkheid is chaos. Dus ook ethisch denken is ook chaotisch. Ja. En dus je gaat er ook, je, je, je, haalt overal je informatie vandaan. Dus buiten de box ook. Maar dan is toch geen wetenschap meer? Nee, dat hoeft toch ook niet altijd? Zo nou ja, te goed, gaan. wetenschap is datgene waarvoor je gestudeerd ja, hebt. Ja, klopt. Natuurlijk. Ja, ik ben filosoof, maar het is een wetenschap. Maar het is, ik, ik vind het gewoon een algemene ontwikkeling voor gevorderden. Ja, ja het is toch wel. Uh... Had ik het ook kunnen worden? Tuurlijk. Maar, maar je, moet, een nou, je moet toch wel een, een bepaald soort, soort brein hebben. Hè. Ja? Dus mijn, mijn moeder zei al voor, op de lagere school: wat is, ben je toch een denkertje? Ja. Nou, en, en toen dacht ik: nou, dan ga ik van die nooit iets dat ga ik een deug maken. Dan ga ik maar filosofie doen. Terwijl dat eigenlijk mijn, mijn broers en mijn vader zeiden: van, Ben je in de war of zo? Wat, had wat Rodin doet? voor jou een beeld moeten maken of niet? Nou, ik, ik zit niet zo vaak zo. Ik ben, ik ben meer zo van, nou, waar is de wereld? Waar is de wereld? Ja, okay. En mensen zijn ook altijd een beetje verrast. Van, uh, god, wat ben je van beroep? Ja, ik ben ethicus. En dan kijken ze, ja, maar een ethicus draagt nog niet zulke schoenen. Nee. <laughs> nee. is een ethisch verantwoord. Ja. Ja, dus dat, ja, uh, het is een podcast, helaas kunnen we dat er niet uh, helemaal bij krijgen. Je valt onder leiding van Diederik Gommers. Ja. Voor, uh, ja, ja klopt. En, maar hij zit je op geen enkel moment in de weg als het gaat om ethiek? Nee, nee, zeker niet. Maar ik ben, ik ben niet een, een hele wil denk je, het niet echt, echt heel ver buiten de paden gaan, maar ik ga wel wat buiten de paden, ja. Oké, okay, de gebaande paden zijn niet speciaal voor jou recht, maar mogen alle kanten ja, opgaan. Op maar er zit toch nog wel een bepaalde ethiek in jou dat je zegt van nou, uh, tot hier en niet verder. Dus... Nee, je moet ook niet uh, degene die jouw boterham verzorgt uh, doodmaken. Dat ja, ja, ja. is niet echt handig. Ja, ja. Dus ik... ik uh, ik, ik heb wel veel meningen... maar soms uh, hou ik die meningen voor mezelf. Ja. En ik schrijf elke dag... mijn, uh, mijn dagoverdenkingen. Mm -hmm. Elke dag, doe ik al jaren. Dat ook dominee kunnen worden natuurlijk. Hè? ja het, er, staat, er staan ook wel dingen in... maar die zijn vrij atheïstisch getint. Okay. Okay. <laughs> ja, maar daar schrijf ik alles in. En dat zijn dingen daarvan... met name mijn dus zeggen Oh, dacht hij zo. Ja, ja. <laughs> <laughs> dus, dus een soort van, van, van uh, raket die dan met, uh, met trappen werkt en uh, waarbij je dan uiteindelijk. Ja. En nee. misschien dan nog, dat je uiteindelijk begrepen wordt als je er niet meer bent. Ja, misschien wel. Dat ja, ja. Ja, vind ik ook wel mooi. Uh, mooi <laughs> legacy. <laughs> ja, precies. Dan heb je in ieder geval toch iets om over na te denken. Ja. Uh, je adviseert ook artsen, verpleegkundigen... bij de dagelijkse ethische en gezond, uh, gezondheidsrechtelijke vragen en problemen. Ja. ja, ik wist niet dat het al bestond, maar het bestaat. Ja. Loop je dan heel hinderlijk uh, over, over de IC heen? Nee, nee, nee, zeker niet. Ik ben niet, is absoluut niet hinderlijk. Ik ben uh, aanwezig, maar niet zeker niet hinderlijk aanwezig... En Kijk, in het begin, als je als ethicus begint op zijn intensive care... ja, dan worden de dokters daar toch wel een beetje van... ja, dat heb ik toch niet nodig. Iemand die over onze schouders zit meekijken. Dat zijn natuurlijk al hele autonome mensen ook. Maar dan, dan blijkt op een gegeven moment... ja, dat is toch wel handig af en toe. Want ze zitten natuurlijk wel met ethische vragen... of met, met, met juridische vragen. En dan ben ik heel praktisch. Ik ben gewoon een echte no nonsense rotterdammer Oké. Okay. Gewoon bam. En, maar, maar zeg en, je dan ook wel eens van... ho, ho, ho, ho, ho. Nou ja, ik stop even nu. Ik stop even nu in de zin van. Nou, dat je, dat je, je, je ziet het, je, je aanschouwt het werk van ja. op dat moment op die zee. En ja. je denkt bij jezelf, nou, dit moet echt even anders. bemoeien dat, dat, komt, dat komt zelden voor. Okay. Maar ik heb wel, ik, ik heb wel zoiets van. Uh, dat ik, dat ik gewoon, ja, dan denk ik van die man of die vrouw die ligt nu hier zes weken aan de beademing. Uh, daar zit weinig muziek in uh, op, op vooruitgang. Dus dan zeg ik van: Goh, uh, hebben we al eens een keer nagedacht over hoe we verder gaan ja. met deze patiënt? En dat is, dat, is, dat is een manier van zeggen, natuurlijk. Waar ja. je ook kan zeggen van nou. Dus nee, daar bereik je ook niks mee. Dus dat moet ook niet. Erwin Compagne. Een andere, andere denker binnen de Erasmus Universiteit dan we misschien gewend zijn. We gaan het hebben over corona en de effecten daarvan. En wat het met de samenleving doet. En natuurlijk ook wat het ethisch gezien allemaal teweeg brengt op dit moment. Dus wat dat is laten we gaan beginnen. Ik ga je nu de komende 25 minuten een klein beetje incuberen aan mijn apparaat. En ik hoop dat je niet altijd ontplossert. Er gaat vinden. Nee hoor, nee, maar nee. er zijn wel dingen die ik graag wil weten. Ja, Rick van Veldhuizen. Wat vind je van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben? Heb een, ja, nee. heb een mening? En daar ben ik het mee eens. Hè? Ja. Hè? Het is ook maar een mening. Doe even rustig. Nee. Goede mening, hè? Sommige mensen. Rick van Veldhuizen. Hebben mening. Erwin, we zijn uiteindelijk nu in een coronatijd. Ja. Uh, dat, daar zijn we allemaal van doordrongen. En ik merkte ook dat mensen in het begin even verbaasd waren... dat alles op slot moest. Dat de minister-president weg was. Dat daar twee ministers stonden uit zijn ministerploeg... die vertelden, om zes uur gaat de boel dicht. En vanaf nu uh, zitten wij in een soort van uh, corona-oorlogstijd. Um, we aanvaarden dat, want we, we, we vermoeden allemaal... dat er iets heel vervelends over ons heen zou komen. We hadden de berichten uit China en uit Italië. Uh, we waren blij dat er actie werd ondernomen. Uh, we zijn nu een week of zes, zeven verder... En het blijkt dat de wereld heel langzaam anders in elkaar begint te steken. Of in ieder geval dat de gedachte die toen heerste nu heel langzaam uh, uh, bijna geen uh, voeding vindt in de bodem uh, waar het uiteindelijk uit ontsproten is. Ja. Wat is er gebeurd in die tussentijd, in die, in die zes, zeven weken? Nou ja, ik, ik kan me goed herinneren dat wij toen, toen wij de eerste uh, COVID-19-patiënt uh, op de intensive care kregen. Er was een patiënt die kwam over uit Gorkum, uit het ziekenhuis. We hadden ervan gehoord, we kenden de verhalen uit Italië. En uit China. En dan kwam die eerste patiënt, en daar waren we allemaal van: Oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Ik kon me nog herinneren, ik ben alweer zo oud dat we ook de eerste aids-patiënten kregen ja. in de jaren 80, 1983. Nou, de mannen op de maan, die waren nog indrukwekkender of minder indrukwekkend aangekleed als ja. we toen waren. Dus we, we wisten het niet. We kenden, het was een grote onbekende. En nou, die patiënten hebben we toen heel uitvoerig elke dag weer besproken. En toen kwamen er meer, toen kwamen er meer, toen kwamen er meer, en toen werd het ons een beetje duidelijk. Van wat voor patiënten zijn het nu? En Er kwam ook steeds meer informatie uit het buitenland. Dat begonnen we ook goed te begrijpen. En dat is natuurlijk het voordeel. Als je echt op de brandhaard zit. Mm -hmm. Dan kan je ook gewoon objectief daarnaar kijken. Ja. Nou, dat, het werd heel duidelijk. En dat een nou, week of twee vroeg ik ook aan de intensivist. Goh, wat vinden jullie nou? Want toen hadden we er een stuk of 40, 50 liggen. Uh, wat vind je nou van die patiënten? Nou ja. En ik ken die jongens en meisjes, wel, of mannen en vrouwen wel. En dan, en, en, en dan zie ik ze kijken. En dan denk ik: dat vind je niet leuk. En er zijn dus ook sommigen zeiden van: nou ja, het is een beetje saai. Want ze hebben allemaal hetzelfde. Het verlopen ze allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal dezelfde soort patiënten bijna voorspelbaar. En twee heb je, wel, heb je het wel gezien? Nou ja, C1, C2, het is allemaal ja. eigenlijk een beetje het, het, hetzelfde. En de, de, het, het interessante van intensive care is natuurlijk de afwisseling. Ja. Je hebt, de ene dag heb je dan heb je een patiënt met een groot ongeval, dan met een grote hersenbloeding, dan met, een, met kanker in zijn, in, zijn, in zijn slokdarm die geopereerd wordt, dan een niertransplant, een levertransplant, allemaal afwisselend. En ja. Dat houdt je lekker aan het denken. Als je op een gegeven moment een patiënt hebt die komt binnen, ja die is heel erg benauwd, je heeft een longontsteking. Goh, ja, zijn, zijn nieren gaan niet zo goed functioneren. En zijn darmen doen het ook niet. Ja, er gaan, ontstaan allemaal tromboses in zijn longslagaders, En dat is het een beetje. Dan redt hij het toch niet. Uh, ja, en ja, dat, dat is het een beetje. Dus ja. dat, dat is het beeld. Dus je, je wist ook op een gegeven moment, na twee weken, exact wat je kon verwachten. Ja. En in het begin waren we ook. Uh, want het RIVM had gezegd: van ja, die mensen liggen een week aan de beademing. en dan, uh, dan, is, dan kunnen ze er wel even vanaf. Dus ik, ik zag ook de intensive care verpleegkundige... die je ze rekenen. en denken: ja, wacht even. Dat is vier keer per maand een turnover van alle patiënten. Ja. Dat is hard werken. Ja. Uh, maar toen bleek uiteindelijk: bleek het. dat die mensen helemaal niet na een week van de beademing af konden. die, die, die liggen drie, vier weken. We hebben nu mensen nog liggen uit de begintijd. He, die liggen al, al zes, zeven weken aan de beademing. En dat is een geruststelling. Want dan heb je geen die onzekerheid. Dus je weet gewoon als je als IC-verpleegkundig naar je werk gaat. Nou morgen ligt hij er nog. Groundhog Day. Ja, Groundhog Day. <laughs> en dat is inderdaad een soort Groundhog Day. Dat je, um, van die, maar dat, dat is ook een soort van geruststellend. En dan zie je aan de ene kant zie je dus de horrorbeelden uit Italië. Wat mm -hmm. hebben wij in Nederland niet. Want wij hadden in Nederland hebben we een systeem. Ja, we hebben een hele goede eerste lijnszorg. Ja. De huisartsen, de verpleeghuisartsen, euh, de oudere geneeskundigen. Euh, die hadden zoiets van, ja, deze 90-jarige, die heeft wel ernstige longsteken. Die stuur ik nooit in, maar dan zou ik die nu wel insturen. Ja. Dus die mensen bleven daar en die overleden daar. Ja. Dus drie kwart op een gegeven moment duidelijk dat drie kwart van de mensen die overleden aan COVID, die, die gingen dood buiten het ziekenhuis. Ja. In verpleeghuizen, thuis, dat waren oudere patiënten. Dus we hadden, oh, wij hebben maar een selectie. Krijgen wij in de ja. ziekenhuizen. Ja. En dat hadden ze in Italië niet. Elke honderdjarige werd aan de badem ingelegd. Het ja. Ja. is een heel ander systeem. Dus de horrorbeelden die wij kenden uit Italië. En uit Spanje. Die hebben wij nooit gezien. Nee, maar hoe, hoe zijn wij ondertussen in Nederland. Um, toch meegenomen in een scenario. Um, ik heb namelijk iedere dag het idee gehad. Dat uh, de regering. Uh, een soort van opdracht had. Uitgevaardigd naar de, naar de omroepen. Of naar de presentatoren. En zeker ook naar jouw jou, jou, uh, jou baas Dirk Gommers. Ja. Uh, schets het niet te positief. Alsjeblieft. Nee, dat, ja, dat, dat was ik, ik. heb me ook. Waar ik me ook aan ergerde was het. Dat eindeloze dagelijkse lijstje van de doden. Ja. De, de, maar cumuleren ook, hè? gewoon om het nog erger te maken. Dus cumuleren en ja. vooral ook geen nuance aanbrengen met de dag ervoor. Nee, en dat is het ook. En, en je werd gebracht als de coronaslachtoffers ja. Er zijn vandaag 130 corona-slachtoffers. Ik vroeg me af. Ja, hoeveel 90-jarigen zitten daarbij? En is dat een slachtoffer? Ja. He? Kijk, elke. Dat is het een logische. logisch nou, overlijden. Nou ja, kijk. Van, van leven ga je dood. Het is erg goed dat aan de achterkant mensen doodgaan. Ruiter want aan de voorkant meer, ja. worden er geboren. Ja, ja, ja. En dan worden er meer geboren. Maar ja. wat de doodgaan. Dus, dus we het is Er zijn 112 worden tegenwoordig. Hè? Nee, ja, dat moet niet. Nee, maar dat, dat lijkt er wel op. Ja, maar dat kan niet. En dat moet ook niet. Ik kijk, de gemiddelde mens. die heeft een uitbare houtwijs. Uh, uh, datum? datum van, nou, ongeveer 80 jaar. Ja. Zo. Als je best doet, ja. nou, dan, dan kom je te overlijden. Dan, dat, dat, maar dat is natuurlijk. Er, op een gegeven moment zit je in de leeftijd. Kijk, ik, ik zeg altijd zo, ik zeg tegen de studenten... het leven is heel simpel in elkaar. Ja. Je, je bent op aarde om uh, twee dingen, uh, of drie dingen. Dat is slapen, uh, fourageren... En voorplanten. Uh, en voorplanten, ja. die drie. Ja. En de rest is bijzaak. Ja. Uh, en als je dat volbracht hebt, met name die voorplanting... ben je eigenlijk biologisch gezien overbodig. Ja. Nou, dat is... Lineair gezien, van, als van 0 tot 100... Ja. is het leven saai. Ja. Herhaling. Ja. Elke dag weer herhaling. Ja. Wat doen we? We hebben daar hoogtepunten en we hebben dieptepunten. Ja, ja. Onder, boven, onder. Zo nou, werkt het leven. En dat wordt gevormd door, ik zeg het dan maar gewoon... geluk. Ja. Er zijn momenten waar ik gelukkig van word. En waar word ik gelukkig van? Dat is van verbindenissen met mensen, met spullen... Op strotterdams gezegd. Ja. Met situaties en met mijn lichaam. Ja. Als mijn lichaam het goed doet. Kan ik me in situaties begeven. Met mensen. Waar ik gelukkig voor het. Ik kan met mensen naar een uh, theater toe. Ja. Naar een bioscoop toe. Ik kan op het terras gaan zitten. Ik kan lekker uit eten gaan met mensen. Met mensen waar ik van hou. En die van mij houden. Dat is mijn inner circle. Nou dat is het ideale leven. En daar heb ik hoogtepunten van en dieptepunten Ja, maar, he, maar, maar ik begrijp jouw verhaal. En dat is ook een logisch verhaal. Maar dan moet het jou toch ook uh, al in week 2 verschrikkelijk hebben gestoord. Uh, dat de manier van werken en de manier van doen. En het platleggen van het hele systeem. En het allerergste wat ik vond. Uh, we, we gaven zoveel om de ouderen. Maar we hebben ze op een gegeven moment helemaal kalm ja, gesteld. Ja, dat, dat, dat, is, dat, dat moet toch dat moet verschrikkelijk zijn? Nee, dat, is, dat is verschrikkelijk. Ja. Toen we op een gegeven, kijk, ik, ik, ik, ik, ik, ik wisten het niet meer. Ik wist ook als ethicus niet. Wat kan ik nou gaan verwachten? voor narigheid. Ja. Uh, dus ik had er geen idee van. Nou, op een gegeven moment heb je wel een idee van, nou, ik EKC had je het wel. En ik denk, nou, op de intensive care daar hebben we helemaal geen ethische problemen. Nee. Hè, hooguit hebben we ergens diep in de, uh, aan de horizon het, het zwarte scenario, hè, dat we geen bedden meer hebben en dat we moeten triëren naar leeftijd of naar plaats in de samenleving of naar nut in de samenleving. Triëren is eigenlijk een, uh, ja, een keuze maken. Een schifting. Ja, schifting. Een ja. keuze maken op de hulp nou, Wij gaan jou wel opnemen, maar jou niet. Ja. Want jij bent 70 en je hebt ik ben werkeloos, maar jij bent uh, uh, 65 oh. of 35 of oh. wat <laughs> en, en Maar jou, jij hebt nog een nut in de dat ja, ja. nou, dat daar zijn we nooit gekomen. Nee. Dus willen we ook niet daar zouden we ook niet zo gauw gekomen zijn in Nederland. Maar dat was eigenlijk het enige grote ethische dilemma wat ja. er was. Ja. En toen kwamen de verzorgingshuizen. En toen kwamen de eerste berichten uh, van geïsoleerde uh, bejaarden. Ja. En toen dacht ik, kijk even naar die verbindenissen. Waar gaat het om in het leven? Als je het is, is ook een curve hè? Ja. als je jong bent, dan bouw je al die verbindenissen op en gaandeweg het leven ga je onthechten van het leven ja. je gaat onthechten, je vrienden gaan dood je partner gaat dood of je, op die, je scheidt van je kinderen zijn in de war of uh, je, papa gaat dood ja. uh, je kan niet meer je huis uit je, je hecht minder waarde aan spullen mm -hmm. aan materie, en uiteindelijk zit je in een situatie en denk je, wat is nu nog belangrijk niet de kwantiteit, niet een jaar erbij nee, de maar de kwaliteit het, ja. hè? dus de kwaliteit van die beleving, hoe kan ik wel nou geluk vinden. En dat is dan gewoon met met voor de meeste ouderen is dat contact met mensen hebben. Ja, en dat zag ik toen En op een gegeven moment. Ik denk, hey, wacht even, als je mij gevraagd had in januari, zeg hey, compagnie, Weet je wat we gaan doen over drie maanden? Ja. We gaan zeggen, we gaan alle uh, oudere mensen, die gaan we isoleren. Ja. En die gaan we een soort opsluiten. Ja. In een soort soort afgesloten huizen. Ja. En daar mag niemand meer bijkomen. Je zegt, nou, kom op, we zijn een beschaafd land. Ja. Kom op, echt niet. Dat gaan we echt niet doen. Ja, maar, maar je hebt het ook als mens nodig, lijkt mij. Ik, ik, ik vind aanraking... Uh, van, van, van, van iemand van is, die ik hou... Ja. is voor mij een van de meest elementen... ik heb het nog liever dan ja. een lekker stuk vlees. Ja. Ik, ik vind het heerlijk om... Uh, ja, de, de, ik zeg al, de communicatie... Je, je communiceert op verschillende manieren. Dat is verbaal, ja. zoals wij nu doen, praten. Ja. Maar ik bedoel, we communiceren ook non-verbaal nu. Ja. He, je kijkt naar Kijk, je, je gezicht, he, in mijn gezicht, dat is allemaal. <laughs> non-verbaal. Um, en, en fysiek, met name ja. fysiek, we raken elkaar aan. Ja. En dat is ongelooflijk belangrijk. Fysieke, uh, fysiek contact. Iedereen heeft een soort van, van huidhonger. Die ja. wil aangeraakt worden. nieuwe woord, hè? huidhonger. Ja, Engels bestond al lang hoor, skin hunger. Ja. Dat bestond al langer. Okay. Maar in Nederland hebben we het ineens ook boven water gehaald. Maar dat is essentieel, dat is heel belangrijk. En wat doen we nu met deze anderhalve meter raadregel? Zeggen we... Um, Verbintenissen met mensen is leuk, maar wel op anderhalve meter. Aanraken doen we even niet. Uh, ruiken is ook, ook, ook zintuigelijk communiceren. Hè? We ruiken elkaar, soms onbewust. Weet je, dat, zijn, dat zijn allemaal prikkels van communicatie. En daarmee maken we verbindenissen met anderen. Vinden we anderen leuk of vinden we anderen niet leuk. En, en we maken aan het, het gesprek. Als je iemand bij het begin een hand geeft... Ja. Gaat het gesprek anders verlopen? Hij deed het net heel ja. zonder na te denken. Zonder na te denken, aan. maar ik, ik verwelkom het. Als het enigszins kan, ja, doe, ik, doe ik het niet. Ik, ik kijk wel naar, ik kijk hier is al niet iemand die hoest en zo loopt. Ga ik niet zeggen, kom hier. Weet je wel? Nee, nee. Maar, maar je ziet nu, ik zag gisteren een foto waar iemand er staat. Weet je, daar dan van die mensen met, met een bordje Free hugs. Ja. En Die hebben nu Air hugs. Ja. Dan gaan ze alleen maar op anderhalve meter. Zo staan. Ik denk, nou, jongens, nu zijn we echt het nou, echt een, pad Maar, maar, maar even, goed dat je erover begint. Um, ik, ik, ik zei net ook een paar keer voordat we het gesprek begonnen... dat ik bepaalde dingen van mijn moeder heb overgenomen. Ja. En uh, die was wat dat betreft altijd wel een heel, heel, heel verstandige vrouw... die opgegroeid is in de oorlog en praktisch ingesteld. En... Um, ja, Ik heb het gevoel namelijk dat wij op dit moment in een paternalistische samenleving zitten. Uh, waarbij uh, de overheden haast uh, uh, uh, uh, hysterisch aan ons duidelijk maken wat we wel moeten doen. Alsof wij geen zelfdenkend vermogen hebben. Nee. Um, waarbij ze dus ook aangeven, je moet op anderhalve meter van, van elkaar zitten. Mijn moeder zei vroeger, als ik ziek was of wat dan ook even niet zoenen of even niet of wat. En bij sommige momenten zei ze, als ze wist dat ergens een, een, iemand ziek was of wat dan ook, ze ze, gaan gewoon mee. Heb je dat alvast gehad? Ja. He, de, de groepsimmuniteit, ja. ja. ja. Um, en en um, ik heb nu echt het vermoeden dat, dat de overheden bezig zijn om ons echt als een steltje kleine kleuters uh, de wereld door te sturen. Want het ja. is toch logisch dat als ik koorts heb en jij uh, ziet dat aan mij, of ik ja. kom hoestend binnen je bent zo, oh, even, even afstand houden. Ja. Maar die kans wordt ons niet meer geboden. Nee, we niet geboden. We sterker we gaan, dit, we gaan dus normaal kijk, aanrakingen en interactie, verbindenissen maken met mensen. Dat is heel belangrijk voor je psychosociale ontwikkeling. Absoluut. Op die manier kan je maar gewoon. Je moet mensen aan. Als je, met, als je iemand heel erg leuk vindt, dan ga je met hem uit eten. Dan zit je ongeveer 30 centimeter van zijn gezicht op. Je houdt zijn hand vast. En het is liefst zo lang, lang mogelijk. Ja. En daarna nog meer. En, en dat werd dus natuurlijk gedrag. Zo moeten we dat doen. Jonge gasten. Ik heb een zoon van 21. Die wil gewoon met zijn vrienden een biertje gaan drinken. Ja. En elkaar op de schouder slaan. Ja. En een beetje de corona uit de epeletten slaan. En dom lullen. Ja, gewoon dom lullen. Dicht ja. bij elkaar. Ja. Een beetje duwen en trekken. Ik heb van de week geprobeerd ik hem uit te leggen. Die was net vader geworden. Ik zei. Het eerste wat ik deed was mijn kind besnuffelen. Toen werd ik heel hard uitgelachen. Ja, ik heb ik hetzelfde zeg, gedaan. Ik heb mijn kind gedaan. besnuffeld. Ja, als een hond. Ja, heb ik gewoon gewoon geruikt. Is ze ruik heerlijk. Heerlijk. Man. Ja, ik heb ja. nog nooit zoiets ja. lekkers geroken als mijn eigen kind. Ja. En dan staan ze me aan te kijken en dan zeggen ze: doe doet dat normaal?" Nee, dat nou niet. Ik werd ook gebeld voor een ander interview en daar, daar was zo iemand, weet je, dat iemand die dan even het pre-interview doet. Mm. En dan hadden we het hier ook over. Nou, zeggen ze, mijn, ik, ik leg gewoon relaties via Zoom. Hm? Is het pardon? Ja, mijn vriendin ook. Dan leggen we leggen gewoon een relatie. Maar dan, je kan toch niet op het een, het een, een beeldscherm zoenen of zo. Wat doe je dan? Nee, nee, dan, dan, dan, hebben we echt al een relatie met elkaar. En dan, als het enigszins kan later, over een jaar of zo, dan zien we elkaar. Want dan kunnen we elkaar aanraken. Maar wat gaat maar dat er kan mis, niet. Wat gaat er mis met deze maatschappij? Nou, dan? Dat weet ik niet. We, gaat, we, het, maar ik maak me zorgen. Ik maak me ook hele grote zorgen. Als we dus dit op deze manier invullen, kappers bijvoorbeeld, mochten ja. niet open. Ik begreep van overheden dat was onder andere. Uh, later bleek ook al stok achter de deur van Rutte. Dus dat ik kon zeggen: Als je je niet gedraagt, dan gaan die, gaan die kappers niet open. Maar ik begreep eerder dat het was omdat ze geen vertrouwen in hadden. Dat ze wisten dat de kappers, hoe ze hun handschoenen moeten uitdoen, aan de bovenkant en op laag aftrekken. Nee. En dat je je mondkapje afdoet, bij je oren weghaalt en dan weggooit. Dat moesten ze hen eerst nog leren. Ja. Ja, maar wat, wat is er aan de handen in Nederland? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk met verbazing loop ik door de samenleving heen. Maar ik merk ook aan mezelf. Dat ik, dat ik dus een drempel ervaar om boodschappen te gaan doen of zo. Ja. Ik, want ik wil niet, niet om die, die boodschap niet te doen. maar ik, ik wil niet geconfronteerd worden. Dus stier, met is... dat, ik, dat mensen om mij heen lopen alsof ik een melaatse ben. Ja, maar mensen doen heel raar tegen je. Ik, ga... ik, ben, ik ben gezond. Ik ben gezond van, van okay. lijf en leden. Uh, en je, je, je hoeft niet om mij heen. Als een verdachte. Als een als een, ja. een, een, een of haar. Ja, ik vind dat daar, daar krijg ik helemaal de kriebels van. Ja. Want ik ben iemand juist van de sociale interactie ja. met mensen. Uh, ik, ik ben altijd, als ik naar winkels ga, als ik koop ik een brood. dan geef ik iemand de hand. Ja. Ik doe dat altijd. Maar als dat ik daar binnenkom, dan ruik ik ook altijd. Ik ruik ja. altijd. Mensen ruiken ook niet. voelen ook niets meer. En zien daardoor ook niets meer. Nee. En missen daardoor en gewoon missen ongeveer. En daardoor gaan ook vaak relaties ook uh, ja. te om omdat men ook uh, van elkaar, ja. van geliefden, niet eens meer doorheeft. Nee. Wat er aan de hand is, wat, wat er aan speelt. Hand is. Ja, ik, ik bemin zonder begeerte. Zo ga ik door het leven. Ja. Ik bemin wat ik zie, maar ik hoef het niet te hebben. Nee. En ik kan gewoon, en ik kan ook gewoon tegen mensen, wat ziet er mooi uit? We ja. zijn zo vaak in de war. En sommigen vinden het ook heel erg prettig als ik dat doe. Maar wat je nu doet, is dat je dat, dat zelfs dat niet meer kan doen. Nee. Je, je wordt al aangekeken van. Kom alsjeblieft niet in mijn anderhalve meter. Staal. Blijf uit mijn oude. Blijf uit mijn oude, want <lacht> mijn monddoekje zit een beetje verkeerd. Dus dit is. Dit gaat zulke rare dingen doen met mensen. En dan krijg je echt... Dat, dat noem je cognitieve dissonantie. Dat je, je, je wil iets doen. Ja, dus ja. gewoon normaal sociaal gedag. Je wil naar die bioscoop toe. Maar er is een, een andere emotie. die zegt uh, angst. Ja. Want er is in ieder geval angst. We hebben een horror virus. We hebben een, een killer virus nu. Ja. Waar maar, is die dan? Dat is toch verzamelde domheid? Ja, maar, maar, maar, maar, maar zo werk je. je gaat in je hoofd ga je dus uh, redenen zoeken. Want, zeker ook omdat... Ja, maar de, de premier heeft het gezegd. En de, de, de koning gaat nu alleen op de dam staan. Dus er zal wel wat aan de hand zijn. Het ramen en deuren. Ja. Wacht op verdere instructies. Ik word verketterd om mijn uh, lichtzinnigheid. Want ik ja. vind mezelf niet lichtzinnig. Nee. Ja. Ik vind dat ik erover nagedacht heb. Ja. En dat ik zeg maar uh, heb getracht om naar uh, de gedachten te leven. Maar daar zelf wel mijn invulling aan te geven. Ja. Maar ik word verketterd af en toe. Omdat ik de, de, mijn lichtzinnigheid. Je zou zelf maar eens moeten krijgen. Ik zeg nou, dat hoop ik niet. Ik hoop niet dat je mij toewenst dat ik het nu ook krijg. Maar als ik het zou krijgen, dan zal ik het op mijn manier moeten dragen. Want ja. ik had het ook een, iets anders kunnen krijgen. Ja. Dus, en dat betekent niet dat we onachtzaam hoeven te zijn. Nee, helemaal niet. Helemaal maar je niet moet gaan. wel nadenken. Kijk, ik, ik, ik zie meisjes van, van 18, 19 jaar lopen met mondkapjes, met weet ik wat voor in, in, handschoenen aan. Ja. Ik denk, de enige reden dat je dat zou kunnen doen, is omdat je een oma hebt die al met één been aan de andere kant staat. Ja. Dat is het, en die je dagelijks bezoekt en knuffelt. Ik komt er zojuist vandaan. Ja, zoiets. Ja. Maar het, het, het bizarre is, ze doen het voor hun vriendinnen. Ja. En dan denk je van, wij hebben, in, wij hebben nog nooit een jonge vrouw opgenomen met, met covid. Ja. Die krijgen het ook niet. Even voor alle duidelijkheid. Je bent dus ethisch klinicus. tegelijkertijd, eh, Sorry. En tegelijkertijd ook dokter. Je hebt gestudeerd. Je zit echt bij de Erasmus ja. Universiteit. De MC van de Erasmus Universiteit. Uh, dus dat even voor diegenen die er nu half, half invallen en dat misschien het begin niet gehoord hebben jij hebt ook alles van doen met, uh, met Diederik Gommers, uh, niet geheel onbekend ja. maar dan moet je toch ergens uh, Diederik af en toe aanspreken Diederik, uh, wat doe je nu? Want ik zie hem op televisie af en toe heel erg worstelen met zijn gedachten, want volgens mij uh, uh, wil hij een verhaal vertellen van voorzichtigheid maar denkt hij bij zichzelf ja, ja. vind ik dit eigenlijk nou, uh, helemaal zoals ik het nu vertel ja, dat, dat, is, dat, is, dat noem je in de psychologie noem je dat forst. Uh, uh, uh, ...confirmation behavior. Ja. Dus je bent gedwongen... Ja. ...om uh, je op een bepaalde manier... Te gedragen. Ja. Dus uh, er was een mooi interview met uh, in de afgelopen weekend in de Volkskrant van uh, uh, de uh, voorzitter van de Club van Oudere Geneeskunde. En die zegt: nee, we moeten die verpleeghuizen nog echt dicht houden. Ja. Want er is nog steeds een groot gevaar: slaat er hem aan de deuren enzovoort. Maar ze, dan, en, en in hetzelfde interview zei ze: ik vind het zelf, ik vind het vreselijk. Ja. Want ik, ik, ik, ik zie die mensen verkommeren, en ik zie ze verpieteren. Nou, dan heb je dus je intrinsiek voel je... dit is heel slecht wat we doen... maar je moet iets zeggen. Je moet het zeggen, want de overheid... vindt dat jij dat moet zeggen vanuit jouw functie. Dat zie ik gewoon doel. Ja, dat, En dat, dat zie je dus bij, bij diverse beleidsmakers. Die, en dat zie je ook bij politici. Die zie je dingen zeggen... en denken van ja, maar dat, dat, dat ben je zelf niet. Nee. Uh, en... goed, ik, ik, ik probeer daar zelf altijd... Ik, dat is ook misschien het voordeel... dat je een ethicus bent, dat je daar wat, wat vrijer mag... Denken en gaan zeggen: Ja, maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Wat gebeurt er nu? Dit is ik, ik, ik kan gewoon hard zeggen: maar dit is inhumaan. Ja. En dat meen ik uit het diepst van mijn lijf. Ik heb er is geen cel in mijn lichaam die dat niet vindt. Ik vind het werkelijk inhumaan wat wij nu doen met oude mensen. Maar dit heb je toch tegen iedereen ook al gezegd? Al? Ja, zeker wel. Dat, wat zegt hij daar nou? Hij wil nee, over, over, over dat soort dingen praten. Jawel, daar praten we op zich wel nee, over. Maar in, de, tegen mensen zoals wij van, van de omroep die, die dan naar jou vragen: wat vindt hij daarvan? Ik zie hem worstelen iedere keer. Ja, dat, dat ook. Ik, ik, ik, ik, ik vraag hem ook regelmatig: gaat het goed met je? Ja, dan ja, gaat het op zich wel goed. Goed, ja, oké. Okay. Ja, maar dat is ook... Kijk, wat je privé bent... en wat je als je functie... het is bijna schizofreen soms... hoe je je moet presenteren. Maar daar zitten ook allemaal belangen achter. Ik, ik, ik, heb, ik, ik denk ook heel veel dingen. En denk Ja, dat denk je nou wel. Maar dat kan je niet zeggen, want dan ben je morgen ontslagen. Dus ik, dat zeg ik ook niet dan. Maar dan ben je toch moralistisch verhinderd? om. Ja, maar, dat, maar, maar iedereen handelt uit... Uh, uh, iedereen is... Altruïstisch is, is, is moreel verantwoord, maar wel uit eigen belang. Altruïsme bestaat bijna niet meer. Altruïsme bestaat niet. Nee, dat als je als filosoof bestaat altruïsme en zeg je nee. nee, nee. Iedereen handelt uit eigen ja, belang. Ja. Ook als jij uh, iets, iets weer heel geweldigs doet, doe je dat nog steeds uit eigen belang. Ja. En, de, en ik, ik, her, ik herken dat en ik erken dat ook. Mm. Bij mensen, zeker ook in leidinggevende functies. Ja, je, je, je kan ook niet anders om een bepaald beeld uit te dragen. Het is ook heel. Het, kijk, mensen worden ook ongemakkelijk als bijvoorbeeld een politicus als die emotioneel wordt ja. dat kan niet nee. Want uh, hoe, moeten we dan, hoe moeten we dan op zo iemand vertrouwen ja. dus je moet ook en, en, en het is ook een persoonlijkheid het is ook een karakter dat je dat, je dat kan ja. dat je bijna bipolair kan, kan denken nou, dat is wel voldoende aanwezig in deze maatschappij maar, oh, dat, dat, dat, dat komt <laughs> maar het is beheerst bipolair ja. um... Maar daarom zit ook in allerlei hoge functies zit ook heel veel narcisten ja perfect is, je wel briljant, maar ja. het zijn wel emotioneel lege mensen. Ja, of em em empathisch lege mensen. Ja, ja. Uh, geen, uh, geen persoonlijkheid die uh, leidt tot, uh, tot warmte en gevoel nee, en medeleven. Nee, je snappen dat zelfs gemeens. Ja, nee. um, ja de, de, het gevaar is altijd bij dit soort gesprekken, ondanks het feit dat ik hier al uren met je over zou kunnen praten, ja. Erwin, um, het, het gevaar is altijd dat je dan in tijd in nood komt. En ik wil toch nog even één ding heel erg van je ja. weten, want um, ik zou bijna denken, je bent zo ondertussen, als ik je zo hoorde, de, de, de, de, wat is de denker des vaderlands. <laughs> ja, ik vind, ik vind dat je daar een prachtig ideeën over hebt. Wat, wat, wat zou uh, het kabinet nu moeten gaan doen als jij nu op dit moment de, de, de man zou zijn die daar de beslissing over zou mogen nemen? Nou, ik zou in ieder geval... Uh, kijk, twee, drie weken, nee, twee weken geleden zei uh, Mark Rutte... Uh, de anderhalve meter maatschappij... is ook het woord dat je dat aan elkaar koppelt... Mm. een anderhalve meter maatschappij. Dat betekent dat alles erin is. Dat wordt het nieuwe normaal. Toen ik hem dat hoorde zeggen... kreeg ik de rillingen over mijn rug. Ja. Letterlijk. En ik denk, man, hoe kan je dat zeggen? Want wat je nu doet, als baas van een land... neem je de hoop weg van iedereen. Ja. Want wat hij had moeten zeggen, is... hij had moeten realiseren, wat is normaal? Normaal is dat wij gewoon met z'n allen lekker op een tras zitten. Dat we elkaar omarmen. Ja. Dat we bij elkaar zijn. Dat we opa en oma bezoeken. Elke week. Weet je wel. En dat we opa en oma aflikken. En, en dat, dat, moet, dat is normaal. Ja. Met die anderhalve meter kan dat niet. Nee. Dus dan je, dat is niet normaal. Nee... De hele wereld wil weer, weer terug naar het normaal. Dus je had moeten zeggen: dit is een tijdelijk abnormaal. Ja. We gaan even in een in van tijdelijk abnormaal. Dan geef je mensen licht aan de horizon. Gelukkig. De doet baas mo zegt momenteel niet, hè? Want hij geeft mensen momenteel geen, geen licht aan het einde van de nee. tunnel. Nee, hij hij houdt het in het vage. Ja, geef mensen, zeg jongens, het is een nare tijd, maar er komt weer, het komt weer goed. Als je zegt van dit is het nieuwe normaal... dan, dan zeggen mensen, waar is het touw? Waar kan ik mijn ja, ja, krukje? Waar is krukje? Ja. Natuurlijk, als jij aan de rand zit van een faillissement... Of, en, en weet je, je eenmansbedrijf... wat je mooi opgebouwd hebt... dat stort in elkaar. Ja. En dan zegt iemand... nee hoor, anderhalve meter... Als jij stel je bent ben nagelpoetser of weet ik veel wat je bent... Ja. en dan zeggen we nou, anderhalve meter... dat is het nieuwe normaal. Dan weet je... Dat gaat nooit meer goedkomen. komen nee, precies. Er, er is geen hoop meer. Nee. Als, de, als, de, als de bazen van een land gaan zeggen... er is geen hoop meer... dan gaat het volk in een, in een, in een toodstelreflex. Zou het helpen als wij tegen de ambtenaren zouden zeggen... Uh, jullie moeten allemaal 20% van jullie salaris inleveren... dat ze dan ineens de urgentie inzien van uh, datgene wat mensen voelen... die geen ambtenaar zijn. Ja, ja zijn. zeker. Ja, ik, weet je, wel, ik, dan hoor ik, dan hoor ik mensen zeggen, beleids, beleidsmensen van verpleeghuizen. Mm. Die, die in de hoogte, in de raad van bestuur zijn, verpleeghuizen. Ja, dan moeten we moeten het even doorzetten. Ja, dat is heel erg allemaal. Maar we moeten het doorzetten. Ik denk, je bent gewoon bang voor jij eindejaarsbonus. jaarsbonus. Je bent gewoon bang dat je hele verpleeghuis dood is. Ja. En dat je geen bonus krijgt. Dat zijn andere, in, in, dat zijn, het zijn andere in, uh, motivaties waarom je je handelen doet. Ja. En daar, daar daar, daar maar dat is, ook, dat is wel eigenlijk de intrinsieke motivatie voor velen, hè? Ja. Dus, uh, ja, tuurlijk. Ja, ja van, nee, helemaal waar. Zo zijn we ontweld, ontwikkeld. Hoe gaat dit nu verder? Nou, hoe het verder gaat, ik. ik Weet je er komt veel onrust. He, dus ook uit, ik krijg er zoveel vreselijke noodkreten uit. uit ik, ik, ik kreeg vorige week een e-mail e van een, een huisarts, die werkt in een hospice. En die zegt, de raad van bestuur van ons hospice, hospice en hospice is waar je heen gaat ja, als je doodgaat. Die van, je zegt van, er mag geen bezoek meer komen. Ja, ja dat is te gek voor Dan denk ik. Wacht even, ja. Je gaat mensen bij elkaar leggen die doodgaan, dat is het doel. Succes. Uh, en dan zeg je van er mag geen virus bij komen, want dan gaan ze dood aan. Ja. Dat is een beetje zoals uh, in de Amerikaanse staten hebben ze wel eens een, een iemand die op de uh, dead row stond. Die zelfs is zelfs gesuicideerd, dus gerenimeerd. Uh, helemaal erop gelapt op een intensive care, zodat hij er vervolgens de dood veroordeeld kon worden. Ja, dat nee, dat, dat, soort, dat soort gedrag, ja, dan, daar word ik dan wel heel moeilijk. Maar de, dan kan je, ja. je kan toch nu momenteel niet meer normaal naar het nieuws kijken dan als je er zo. Nee, ik kijk er ook niet naar. Je wordt een knettergek. Ik, ben, ik kijk er niet naar. Ik kijk niet, ja. nogmaals, ik kijk je, niet naar je, de getallen, ik kijk niet naar de cijfers. Je bent verbonden aan het Erasmus MC ja. en je zit daar nog steeds. Ja. En, uh, en ik zie elke dag. Weet je, ik zie bij ons op die intensive care. We hebben er al iets van 140 van die mensen gehad. Op die IC ja. aan de beademingen. We hebben van, vanmorgen we waren gewoon echt ook net 40 nog. Ja. Weet je, het neemt af. Ja. En hebben we hebben nu een, een aan een eindgroep. Weet je, waar we een aantal patiënten liggen al vanaf het begin, die gaan niet meer goed komen Dus een van de intensivisten zei ook vanmorgen, nou, we gaan de, de fase van de slecht nieuwsgesprekken nu in. Uh, de, de, en die en dan komen dan gaan te overlijden. Eruit. Ja, die komen dan te overlijden. Ja. Omdat het gewoon niet meer. Niet haalbaar is. Nee, niet haalbaar. Nee. We hebben het geprobeerd, het is dus niet gelukt. Nee. Dan, dan moet je het ook. Kijk, we, ja. er zijn twee plaatsen op aarde waar, in de geneeskunde waar we de dood te dirigeren. Eén is euthanasie, helder, ja. uit dood. Ja. En anders op de IC. Dan stoppen we de behandeling en dan kom je direct te overlijden. Je begint er zelf over. Uh, ik heb uh, vorige maand mijn uh, oude hond van 15 jaar moeten laten inslapen. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Ik wilde nog zo lang dat bezie bij me houden. Maar mijn vrouw was gelukkig verstandiger dan ik. En die heeft de Dokter gebeld en die zei van dat nou, is een goede keuze. Uh, maar dat, dat beseffen we dus wel. Wij snappen dus wel dat het tijd is voor dat beestje om uh, ja, de planeet te verlaten. Ja. Maar we hebben er moeite mee als het, uh, als het ons mensen overkomt. Hè? Ja. Wij, wij, wij, wij voeden mensen haast medicijnen om zo lang mogelijk op deze planeet te blijven. Is dat nou kwaliteit? Nee, dat is niet kwaliteit. Ik vind het ook zo. Er is, er is ook maar... Het uh, CBS gaf twee weken geleden van er is een uh, we hebben een veel grotere oversterfte dan er gemeld wordt aan covid doden. Dus waarschijnlijk gaan er veel meer mensen doden aan covid dan we nu weten. En ik denk, goh ik had even, dat heb ik even gemist. Dat er nog maar één doodsoorzaak op aarde is. Covid. Ja, COVID ja. Alles, Voor de rest, niks meer. Eén kader, daar valt alles onder. Ja. Ja. En nee dat, dat is niet zo. Er gaan nog steeds mensen dood aan alle mogelijke doodsoorzaken. Ja. Er gaan per jaar, er gaan elke dag iets van 450 mensen dood in Nederland. Ja, klopt. En het, het zijn er een paar aan COVID, maar dat zijn er allemaal. de Alle narigheid die ja. mensen kan overkomen. Ja. En, en de, dus het hele focus is nu gericht op die ene ziekte. En wat, me ook, wat me ook heel erg verontrust heeft, is dat we dan zeggen: van, Wacht even, nee, we moeten het hele ziekenhuis gaan maar volleggen met COVID-patiënten. Ja. En dan schuiven we eventjes alle reguliere zorg, schuiven we even op. U moet even wachten op uw CT-scan, de kankerbehandeling. Even wachten. Stellen we even uit. Ja, het is echt en denk ik van. Maar hele dat is toch niet rechtvaardig? We nee. hebben toch een systeem van solidariteit en ja, rechtvaardigheid nee. in de Nederlandse gezondheidszorg? Ja. Dat offeren we ineens op voor één ziekte, uit angst. Ik hoop dat anders. mensen met, met een open geest hiernaar hebben willen luisteren. Uh, ik hoop ook dat dit doordringt duidelijk in Den Haag ook. En we, we, wij, jij en ik, Erwin, samen veronderacht samen helemaal niets. Heel nee, helemaal, helemaal niets. niets. Nee. Uh, maar we denken er wel anders over. Ja. En uh, uh, daarvoor hoef je niet verketter te worden. Dat, dat is tegenwoordig wel wat aan de orde is. Uh, als je nu in één one-liner, in één one-liner tegen minister-president Rutte zou willen zeggen, uh, met het oog op zijn komende uh, speech naar, naar de Nederlandse bevolking, wat zou wil willen zeggen in één one-liner? Nou, wil ik, die ik al eerder gezegd heb. Uh, de anderhalve meter maatregel is een tijdelijk abnormaal iets. Besef dat. Besef dat. Het is tijdelijk. Het is abnormaal. En we moeten op een gegeven moment besluiten om terug te gaan naar normaal. En normaal kan ook betekenen dat je doodgaat aan COVID. En biedt mensen perspectief. Biedt ze, uh, pers bied ze een horizon. Ja. Biedt ze iets om naar uit te kijken. Want iedereen heeft... Honger in, in de, in de verplegen en verzorgingstehuizen is huidhonger. Oh, daar, is ja. daar is een hongersnood. Er is een hongersnood gaande. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja, ik vind het echt af en toe schandalig. Ja, dat, uh, met ik kan al een, daar echt zo. Zo heel... vind ik bejaardentehuis al niet iets wat, uh, wat in mijn. Uh, nee, nee. nee maar, dat, maar dan ook nog die, die arme mensen gewoon ja, helemaal het, uitsluiten het, van alles. Het is, verschrikkelijk. Het is, verschrikkelijk. Het is Ook Zonder hun te vragen of ze dit überhaupt ja. dus het überhaupt is, willen. Het is eigenlijk gewoon een vrijheidsbeneming. Is het ook. Mag dat eigenlijk volgens de Geneefse Conventie? Nee, mag helemaal niet. Oké. Okay. Nee, nee, mag helemaal niet. En dus ook... Ik, ik las gisteren ook in een interview... Ja, ik, ik kan afsluiten. Maar euh, dat er iemand die zegt... Ik ben 90 jaar... Maar ik ben volkomen zelfstandig. Ik ga zelf boodschappen doen. Ja. Zonder rollator. Dat mag ik nu niet meer. ja. Ja. <laughs> Ja, uh, Erwin, campagne. Uh, ik, ik, ik vond het heerlijk om even met je hierover te praten. De, de, de wet van uh, de, de, de podcast zegt ons dat we ruim de tijd zijn uh, overschreden. Overgestreden, <laughs> overgestreden. Dus uh, wij, ja. wij, wij voldoen alweer niet aan het kadertje wat gesteld is. Want we kunnen hier waarschijnlijk nog een paar uur oh, makkelijk praten. Um, en ik, ik hoop dat, dat je mensen als Dierik Gommers uh, af en toe ter hand neemt. Zeker. En, en, uh, zeker. Door ja, deze hoor. moeilijke periode. Want ja. het zal voor hem uh, verdraaid niet makkelijk zijn. Nee, maar Er zijn hele rustige tijden nu aangebroken. Hè? Ja, heel langzaam wordt het beter. Er zijn weinig meer patiënten op de IC. Dus dat goed al Gelukkig. Uh, en weer compagne. Klinisch uh, ethicus en uh, universitair docent aan uh, de Erasmus MC in Rotterdam. Dank je wel. Alsjeblieft. En uh, ja, je moet het tegenwoordig zeggen. Bestel je de prijs op wat ik tegen je zeg. Blijf gezond. Ja, dat mag sowieso maar in de breedste zin. Want oh, woord zijn niet gericht op corona. Want dat krijg ik niet. Heb een mooi leven. Ja, dank je wel. Rick van Veldhuizen. Heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.